Even kunnen met het NOS-journaal. De politie heeft het nieuwe CAO-voorstel dat minister Grapperhuis en Korpschef Akerboom hen hebben toegestuurd. In dat voorstel staat onder meer een loonbod van 7% en maatregelen om de werkdruk te verminderen. Eerder deze maand verlieten de bonden de CAO-onderhandelingen en starten met acties. Eind deze week willen ze met een reactie op het nieuwe voorstel komen. De Italiaanse politie vermoedt dat de 17-jarige Koen van Keulen... in een zes meter diepe afgrond is gevallen en daarna verdronken. Zijn lichaam werd vanmorgen na een dagenlange zoektocht gevonden. Vlakbij het Gardameer, in een greppel met water langs de weg. Koen verdween vrijdag spoorloos na een avondje uit. Camerabeelden bevestigen dat hij op weg naar de camping... waar hij verbleef langs de donkere weg is gaan lopen... aan de andere kant van de vangrail. Vermoedelijk is hij daarna in de diepte gevallen... De jongen uit Soest was met zijn ouders en broer op vakantie. Twee mannen die een landgraaf verkleed als agenten... een woningoverval pleegden, hebben hoge straffen gekregen. Een man van 29 uit Kerkrade moet 14 jaar de cel in. Een man van 41 uit Heerlen moet 9 jaar zitten. De mannen wilden twee jaar terug hun huis binnendringen... om hennep te stelen, maar de bewoner verzette zich. En daarop schoot een van de indringers op de bewoner... die daarbij zwaar gewond raakte... De rechtbank zegt dat poging tot doodslag is bewezen. Vier Dutchbed-veteranen gaan meedoen aan een toneelvoorstelling... over de val van Srebrenica. De in Bosnië geboren theatermaakster Thea Tupajic... staat in september samen met de oud-blauwhelmen op het toneel. De theatermakers zeggen dat de voorstelling ruimte biedt... voor antwoorden die juridische procedures niet kunnen geven. Dutchbed slaagde er in 1995 niet in... om de moslim-enclave Srebrenica te beschermen... Die werd onder de voet gelopen door het Bosnisch-Servische leger. 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. Het weer, het blijft vanavond lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig en op veel plaatsen wordt het warmer dan 13 graden. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. <middels>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 September song, summer lasted too long, time mm -hmm. so slow.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 And you're wasted all your Never Zomer met VFM. Zon, Jay, Juan Ford en zomerhits. Tengo un corazón motivado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay ay ay ay ay ay.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 Y hacer burbujas y amor oh. Dit is GFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Ze tres is een lot die me de loterij.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 Maar één ding, ik vond gisteravond fijn. Belever het ritme van Zandvoort ook op internet. internet. www.zfmzandvoort.nl van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Just stop je crying. It's a sign of the times. Welcome to the final show.